TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in. zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Je luistert naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM. Ja, goedenavond allemaal. Het is weer de laatste vrijdag van de maand en dat kan maar één ding betekenen hier op ZFM's antwoord. Het is tijd voor een nieuwe uitzending van Jelmer en de M&M's. We zijn compleet vandaag vanaf het begin. Ik ben Mike en aan de tafel zitten vandaag uh, de standaard M&M's plus Jelmer. Dus uh, nou, goedenavond allemaal. Goedenavond. Ja, de, de rollen zijn weer even Allo, omgedraaid. Ja, de rollen zijn zeker weer even omgedraaid, maar dat moet af en toe toch lekker voor de afwisseling. Ja, maar goed, ja. hoe was jullie maand? Hebben we nog leuke dingen gedaan? Andere hoogtepunten of zo? Uh, hoogte? Ja, nee, er is heel veel gebeurd in de afgelopen maand, denk ik. Ook uh, op nieuwsvlak, maar ook op uh, persoonlijk vlak. En uh, ik vond het uh, ja, een, uh, een drukke maand. Het was weer ineens een maand waarin ik heel veel mensen zag. Uh, terwijl die maand daarvoor, uh, uh, zo na de zomer, zelfs een beetje rustig opstarten. Maar ineens in november waren er van allerlei bijeenkomsten, was er van alles te doen, ook in Zandvoort. En ook waar ik zelf bij moest zijn. Dus uh, ja, het was een drukke, drukke, drukke maand. Die eigenlijk dus daarom ook zo voorbij vloog. Ja. En Mickey, jouw maand was dat? Ja, behoorlijk druk. Uh, nieuw werk gevonden erbij. Dus uh, ja, lange weken gehad. Ja. Druk? En, uh, ja, druk. absoluut, absoluut. Uh, en maand. Mirko? Jij Wel je goed bent. voor de grind. Uh, ja. Nou, een stapje dichter bij de dood, Jaren geweest. 23. Oh. <laughs> nog gefeliciteerd. Seks. Yes. Ja, jezus, ja. Jesus, ja. Nou, dat dacht ik ook toen ik laatst in de spiegel keek. En dacht ik, ja, nu, nu, nu begin ik echt oud te worden ineens. Nu is het klaar. Ja, nu is ja, het klaar. Ja, ah, misschien ook alweer goed. Dan lijkt ik ook niet meer zo'n uh, zo puppy. Uh, maar ja, dat. En wat ik wel echt ook heel leuk vond deze maand was, uh, was toch wel de verkiezingen. Daar gaan we het ook zo nog over ja, hebben. Gaan we het zo inderdaad over ja. hebben. Ja, mijn maand was ook druk. Dus kortom, het uh, moraal van de maand november is druk. Um, niet alleen bij mij dus, maar bij iedereen ook. Op het nieuwsgebied is er veel gebeurd. En uh, waar jij naar hint, we gaan het inderdaad zo meteen hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar eerst wil ik even luchtig beginnen, want er is goed nieuws gaande. Max Verstappen is voor de vierde keer op Rijm wereldkampioen geworden. Ja. Ja, ja. ja, dat is mooi. Dat is mooi nieuws. Wat ja. vond je ervan? Had je, we hebben natuurlijk eerder gezegd: al. Oh, gaat hij nog redden? Gaat hij niet ja. redden? Um. Ik wil het nu even alleen vragen over het kampioenschap. Volgende maand weer een speciale uitzending. Je het over het hele jaar hebben, ja. maar nu ja. even kampioenschap. Had het verwacht? Ja, want ja, dat zeiden we de vorige ja. keer over. Gaat Max Verstappen wereldkampioen worden? Ja, ja gewoon. Dat zeiden we vorig jaar, volgens ja. mij, al van het begin van het seizoen, toch? Het was natuurlijk nog even spannend met, uh, met Lando Norris, maar wat ik net ook al zei... Oh, ja, ja, klopt. We hebben uh, maar. Nee, nee, genoeg te was... bespreken. En volgende ja. maand gaan we een heel blok toe aan het hele Formule 1. seizoen dan is er ook de hey. Constructors titel bekend. Ja, ja. Yes! Dat, uh, ja. <laughs> dat beslist Mike nu gewoon even. Ja, de ja, Constructeurs, dat wordt interessant. Nee, dat dat wordt ook interessant. Her. Maar goed, dus dat gaan we volgende maand doen. Niet te veel spoilen. maar jij hebt ander nieuws? Ja, nou ja, er is eigenlijk heel veel gebeurd he, in, in november. Uh, op internationaal, maar ook op nationaal niveau. En, uh, uh, ik ben blij dat ik bij een regionale krant uh, werk op dit moment. <laughs> uh, want ook uh, qua landelijke verslaggeving, en daar gaat mijn item eigenlijk over... ...heb ik me wel uh, met stijgende verbazing uh, afgelopen maand uh, gevolgd. Uh, vooral hoe er in uh, politieke frames wordt meegegaan en uh, uh, weinig nog echt... Uh, op, uh, zeker bij bepaalde thema's, uh, echt de basis van journalistiek wordt bedreven. Namelijk gewoon kijken of het klopt wat iemand zegt en of het op feiten is gebaseerd en niet alleen een politiek statement. Uh, en de directe aanleiding dat ik dat zeg is natuurlijk na het uh, geweld in Amsterdam, uh, waarbij mensen achterna zijn gezeten en gevraagd naar hun paspoort, uh, omdat ze Joods uh, zijn of tenminste gecontroleerd zijn omdat ze, ze Joods zijn. Uh, en uh, natuurlijk ook uh, de voetbalsupporters. En met een heel groot gedeelte: gewoon hooligans die uh, de Amsterdamse stad. Uh, uh, ja, ik wil dat woord niet gebruiken, maar in ieder geval. Veilig in, hebben gemaakt. Je kan je dat veilig hebben gemaakt? Uh, ik wilde eigenlijk een ander woord noemen, maar gewoon ja, gewoon ordinair supporters, geweld. Al dan niet door iets stuk te maken, maar ook door uitspraken en gewoon spreekkoren die echt niet kunnen. Um, een voorbeeld wat ik wil noemen, om het even kort te slaan en wat nou precies uh, laat zien hoe het is. Daarna kreeg je natuurlijk het hele politieke uh, macht die nu zeg maar, in Nederland zit, die vol op het orgel ging. Dat het allemaal niet deugt en dat, uh, dat, er, dat we mega problemen met van alles en nog wat. Uh, naar aanleiding van dit incident, of tenminste naar aanleiding van deze gebeurtenis, want er gebeurden er meer dingen... Um, en daar, sch daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. En nou, niet per se dat die mensen dat zelf zeiden, want daar verwacht je het wel van. Dat zijn gewoon politici, dus die hebben er belang bij om dit uh, te zeggen. Maar ook de media, want uh, de premier Schoof hield zelfs een persconferentie apart... naar aanleiding van deze gebeurtenissen. Dat zegt ook al iets, hè? Ik bedoel, er zijn de afgelopen jaar ook genoeg dingen gebeurd... waar geen aanleiding was voor een persconferentie. Maar, maar. Um, ik, ik weet niet of ik hier dan... Wat over me reageren. maar je, je moet je voorstellen: um, president Biden in Amerika heeft letterlijk getweet over zeg maar, zoals wij dat noemden, de Amsterdam pogroms. Dus het feit dat er dan internationale media-aandacht op komt te liggen, dus dat zelfs Reuters ja, nee, erover zijn, okay. dan snap ik nee, wel nee, nee, dat maar... je als minister-president, ik denk toch een belangrijke nuance, dat je nee, er wat nou over ja, gaat zeggen. Op, op Zeker omdat het, hè, los van wat ik helemaal tref van wat je zegt, hè, het, het, het hooligan-geweld uh, natuurlijk sowieso altijd verwerpelijk is. Um, dit al van tevoren gepland was en ook al plaatsvond voordat de hooligans bezig ja, waren, en ook, ook nog daarna zeg maar, weet je, wel. dus, en, dus uh, die, die, dat geweld van die specifieke groep supporters, dat is bij elke wedstrijd met hun. Nee, nee, dat snap ik, maar ik heb het dus nu niet over de hooligans, maar ik heb het zeg maar echt over zoals we dat zelf omschreven, uh, de jodenjacht die vervolgens werd gevoerd via ja. telegramgroepen, gecoördineerd nou ja. hè, van tevoren. Ja, nou ja, kijk, um, en natuurlijk alles wat daarop volgde, je mocht een week uh, in principe niet uh, demonstreren in Amsterdam. Um, uh, en, ook en, en, en ook weer de, de feiten die dan helemaal niet kloppen. En uh, politici die uh, graag hun eigen vorm van waarheid hebben. Uh, ook uh, de burgemeester Femke Alsma is uh, flink aangevallen natuurlijk, want het was haar stad. En zij gaat ook over de veiligheid, Daar zijn natuurlijk direct verantwoordelijk voor. Maar ook gewoon alle onwaarheden die je dan tot waarheid ziet gebombardeerd, dat, uh, dat de burgemeester een, uh, een demonstratie verbiedt uh, een, een, een steunbetuiging tegen antisemitisme... terwijl het, het gewoon was dat het werd verplaatst naar een andere plek... omdat de organisatie van die demonstratie zijn eigen veiligheidsplan niet op orde had. Ja, dat, die nuance wordt niet aangebracht. Maar even naar dat moment terug zelf, die persconferentie met uh, Schoof... dus na dat weekend dat het uh, misging in Amsterdam... Uh, toen ging het hele, bijna het hele, voltallige media op een paar journalisten na ging volledig mee in het frame van, oh ja, we hebben nu een probleem. Uh, er is een antisemitisme binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Daar gingen we allemaal op mee. Kan je allemaal, hè, kan je allemaal feiten bij zoeken die dat dan heus wel bevestigen? Maar niemand heeft gevraagd, behalve één NRC-journalist... die vroeg om hoeveel mensen ging het nou eigenlijk... die zich uh, in Amsterdam hebben misdragen... Uh, richting uh, Joodse mensen en dus echt uh, een, wat sommigen noemen een Jodenjacht hebben gepleegd. Hoe groot was die groep nou? En premier Schoof, ambtenaar dat hij die is, die, uh, die geeft heel feitelijk antwoord op die vraag. Die zegt, dat weet ik nog niet, dat onderzoek moet nog plaatsvinden. Dat was midden in de persconferentie en toen dacht ik echt, dit is toch de kern van dit alles. Waarom was er zoveel al politieke statements en vooral conclusies. Iedereen leert altijd in de basis... je kan geen conclusies trekken... totdat er feiten uh, op bekend tafel liggen, zijn. Ja. Uh, maar het is volledig op gevoel... en het, het, echt de onderbuik die regeert echt. En het is, het, ja, daarom wil ik het kort houden. Mm. Maar ik vind die hele tendens die er nu speelt... en de hele cultuur die in Nederland wordt gecreëerd... heel gevaarlijk. Want je ziet niet namelijk niet dat mensen... Zich verbonden voelen tot elkaar, maar elkaar niet meer spreken, niet meer zien. Um, uh, en dat in de context van een wereld die niet meer zo veilig ja. is als tien jaar geleden. Dus ik vind dus dat. Jij wel wil eigenlijk zeggen dat er gewoon wat minder moet geregeerd worden. in ieder geval qua journalistiek, dat er minder dingen als feiten gepresenteerd nou, moeten worden. Uh, kijk, het is, het is natuurlijk uiteindelijk de politiek die je verslaat. Dus ja. dit gebeurt ook wel letterlijk. Dus dat moet je ook opschrijven. Maar je moet als journalist, moet je altijd vragen, jezelf afvragen, maar ook zichtbaar de vraag stellen klopt het wel wat iemand zegt en het niet gewoon overnemen als een, als een feit. En dat geldt zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Je moet geen ja. koppen hebben met uh, uh, een, een waarheid... wat dan eigenlijk maar is iets, is, ja, ja. iets is wat iemand zegt. En uh, kijk, de Telegraaf, dat is een apart geval. Maar als zelfs bijvoorbeeld een okay. NOS ja. en de meeste kranten... en andere nieuwsmedia meegaan in datzelfde frame... Ja. Dat maar wel vind ik even, dat zeer gevaarlijk. Wel even afsluitend. Dit was dus het moraal. Ik had het meer ik niet wil zeggen. we het kort. Afsluitende woorden. Nou ja, afsluitend. Ik, ik snap je punt wel. En natuurlijk is verbinding belangrijk. Uh, tegelijkertijd denk ik dat er gewoon meerdere perspectieven op, op zijn een tijdje geleden een uh, video gezien nee, maar, van, kijk, van Pauwnet. Nee, maar als voorbeeld. Nee, maar wacht. Nou, nee, even, nee, maar, nee maar ik wil even het voorbeeld noemen. Ja. Want je zegt nu perspectieven. Ja. Die zijn juist belangrijk en die zijn niet gegeven. Eén nou, perspectief is helemaal doodgeschreven de eerste week. Dat weet ik niet zeker. Dat weet ik, niet. Is niet, ik weet genoemd. niet over welke we het nu hebben. Maar wat feiten, ik, hè, wat ik in, de de in ieder geval wil zeggen is van... Kijk, uh, op het moment dat jij... Er was een uitzending van Pauwnet niet zo lang geleden. Het was wel langs wel, wel, wel een jaar terug, geloof ik waar ze gewoon met een keppeltje uh, iemand volgden over straat. Nou, in, een, in een buurt waar voornamelijk moslims woonden. Je, die die werd helemaal gescholden, noem maar op. Die kan je met elke minderheid maken. Uh, de, nou, nou, dat ben ik met je eens. ben ik eens. van overtuigd. Dat, dan dan wil ik heel graag van jou een moslima's zien... in een voornamelijk rijke wijk, zeg maar, ook goed... Maar uh, laat ik het zo zeggen, die werd helemaal verrot gescholden en zelfs bedreigd alleen maar omdat hij met een keppel liep. En dat zijn gewoon wel van die momenten waarop ik denk... Jouw, wat is dan jouw oplossing? Die mensen die zich misdragen het land uit? Want dat is nee, nee, maar kijk, dat, is, nee, maar dat gaat weer de andere kant op. Ik vind wel dat, uh, dat als, er, dan, uh, die, als er structureel een probleem komt van een bepaalde kant, dan vind ik best dat je dat moet kunnen benoemen. Dat wil niet zeggen dat je volgens ja, okay, onethische oplossingen we, gaat we komen. We zitten al twintig jaar te benoemen en er is nog niks opgelost. Nou, dat weet ik niet, want wat, wat is, ik is er, wat zelf in ieder geval heb door meegemaakt voor mijn gevoel, jammer, dat snap ik... Nee, maar store, dat benoemde ik een half jaar lang. Dat, dat, dat, dat. Ik ga ik nu op reageren. Um, Want well, het woord al benoemd. Nou, Iedereen voor mijn gevoel valt ook. dat wel mee. Wie benoemt het dan? Maar luister, daar gaat het niet om. Voor mijn gevoel valt dat wel mee. Het, it, in mijn tijd dat ik opgroeide mocht dat juist helemaal niet gezegd worden en doordat je het niet mocht benoemen, doordat je het niet mocht specificeren waar komt dat vandaan, kon je ook geen specifiek beleid maken. Dit was de eindjaar iemand in de kamer die benoemt. Ja, Geert Wilders ja. Maar ik nee, heb het nu niet, over. Ja, uh, Geert Wilders ja. Dat uh, zijn honderdduizend uh, ja. Nederlanders... die vanaf dag één op hem hebben gestemd. Dat, snap dat, dat ik. je het niet mag benoemen is echt klinkt. Nee, maar daar gaat het niet om. Mijn punt is dat het niet breed gedragen is. Ja, maar het gaat omdat het tot nu toe niet breed is gedragen dat bepaalde groepen meer problemen veroorzaken op bepaalde fronten. En dat je daar dus specifiek iets mee moet doen. Oké, okay. okay, ik, nee, nee, ik, ik wil even nee, luister, maar. ik wil even inbreken. Het is, het, er gaat alweer een discussie verder. We hebben een vrijdagavondprogramma, het gaat over berichtgeving in de media. Ik vind het een fascinerende discussie hoor. Maar uh, hou het gezellig, mensen. Even afsluitende woorden. Eerst Jammer, dan Mirko. Ja, ik hou het, uh, mijn microfoon staat dicht. Ja. Uh, maar ik hou het zeker gezellig, maar wel feitelijk. En uh, het is niet zo dat dingen, misschien worden die nu meer benoemd, of tenminste de laatste paar jaar. En daar heb ik helemaal niks op tegen. Hè? Iedereen mag alles benoemen, maar kom dan ten eerste ook met oplossingen. En waarom ik dit item aandraagde, ging gewoon vanuit het mediaperspectief. Want ik ja. vind dat ook op andere fronten, maar om het niet te lang te maken, heb ik die voorbeelden niet genoemd. Vind ik vind dat echt dat het de laatste tijd gewoon voorbeelden van zijn dat de berichtgeving gewoon echt niet klopt. En dat in ieder geval onvoldoende rekening wordt gehouden met verschillende perspectieven, wat jij net zei. Um, uh, ja, en dat is gewoon gevaarlijk, zeker in, uh, in, een, in een cultuur wat nu heerst. Uh, dat iemand al snel als een vijand wordt gezien als iemand iets anders vindt. Um, en dat is niet goed als er misschien een oorlog uh, voor onze deur staat. Okay. Want wie vertrouwen je dan nog? Dat is de vraag. Mirko nog afsluitende woorden? Ja, ah, heel kort afsluitend woord. Is, uh, ik, ik denk dat het nu pas echt bespreekbaar is geworden. En dat het huidige kabinet voor het eerst met maatregelen is gekomen. Van ik denk, nou, die gaan wat doen. Alleen voordat het uh, zover is en doorgewerkt is, zijn we ook uh, minstens twaalf jaar verder. Mits het ook voortgezet wordt. Hè? Dus, dus ik denk dat we er nog lang niet zijn. Dat is mijn uh, persoon. Oké, okay. Mickey nog iets uh, daaraan toe te voegen? Nope. Dat uh, bewaar ik voor niet op de radio. <laughs> oh, oh, oh. Wat een verstandige keuze zijn dit, zeg. Uh, we gaan naar het volgende nieuwsonderwerp En dat wordt vast gezelliger. We gaan het hebben over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, oh. jongens. Ja, maar, uh, uh, vertel. Nou, microfoon ik wil het misschien wel inleiden als dat, uh, als dat mag. Ik mag het ja, zeker inleiden, want de Donald punt uh, is voor de tweede keer de feesting. Ik was uh, bij een watchparty, zoals dat dan heet. Dat, dat doen ze in Amerika heel veel. Dan gaan mensen gewoon met elkaar echt letterlijk een feest houden in een kroeg of een bar of een studentenhuis. Ga je bij elkaar zitten. Vaak een beetje in het thema van uh, voor welke kandidaat je bent. En uh, soms, uh, soms ook gewoon uh, voor beide. Wat? Uh, Skier! Nou, dat is best wel heel leuk. Nee, hoor. Lekker snacks. Schatten. Dus we hebben lekker zitten kijken. Lekker uh, ge geborreld en zo. En uh, nou ja, echt uh, bijzonder hoe, uh, hoe, uh, hoe Trump heeft gewonnen. Eigenlijk als eerste kandidaat in lange tijd van de Republikeinen met de popular foto, ook. Okay? Dus, dus zeg maar met een stemmeerderheid. En vooral natuurlijk, want je doet uiteindelijk mee voor het aantal kiesmannen. Uh, een overweldigende uh, hoeveelheid kiesmannen. Echt letterlijk, elke staat is meer conservatief geworden. Dus ja, dat is wel een hele uh, interessante boodschap. En natuurlijk nu gewoon afwachten... Uh, ja, ja, wat dat gaat betekenen wereldwijd. Ik vind het wel interessant. En denk je dat het verklaard is dat mensen conservatiever worden? Of uh, heb je ik zeg, dat is gewoon zo gegaan? Nou, ik denk dat er heel veel redenen zijn. Ik denk dat voornamelijk ook wat iets dat heel erg meespeelt is. Dat, dat is los nog van wat je inhoudelijk vindt. Heeft uh, Kamala Harris als kandidaat gewoon heel veel tegen gehad eigenlijk. En Trump heel veel mee gehad. En daarmee bedoel ik. Uh, Kamala Harris is eigenlijk verkozen in de, de primaries. Dat zijn eigenlijk de voorverkiezingen van de democraten. Uh, uh, eigenlijk dus niet verkozen. Ze is daar gewoon geplaatst, is eigenlijk het probleem. Nou, daar waren heel veel mensen al pissig over. Je hebt natuurlijk de Palestina-situatie. En eigenlijk is het ook zo dat uh, Harris zegt, nou, we steunen uh, Israël. En dat valt niet goed bij een heel groot deel van haar achterban. Dus die zijn allemaal gaan stemmen voor Jill Stein. Dan heb je natuurlijk gehad dat er op Trump twee keer toe uh, aanslagen op zijn leven zijn geweest. Wat weer zijn sympathie heeft vergroot. En ze zijn er allemaal van dat soort hele kleine dingen. Los van wat je van de inhoud vindt, waarvan ik denk, die hebben uiteindelijk denk ik best een groot Cumulatief effect gehad, waar toch heel veel mensen dachten: ja, uh, uh, heel leuk. Maar dan gaan wij in zo'n geval uh, ook voor, voor Trump, ook omdat ze hem natuurlijk gewoon al kennen. En ik denk ook een beetje, ja, uh, we hebben natuurlijk gezien in, uh, in de media, zeg maar ook voordat Trump verkozen werd, hoe hij eigenlijk werd smart gemaakt. Dat hij, ja, ik heb letterlijk artikelen gezien waarin hij de nieuwe Hitler werd genoemd, letterlijk. <laughs> Amerikaanse artikelen. Nou, volgens komt hij daar te zitten. En dan valt het allemaal best wel mee. En de grap is, dan hij zien er, mensen er dat... Nog niet, nee, he, maar ik bedoel, vorige keer heb, heb ik nu over. Nee, ik heb het nu over 2016, dan zit hij daar. Ja. Dan valt het allemaal hartstikke mee. Dan is hij ja. helemaal niet de nieuwe Hitler. Ja, en dan gaan natuurlijk de meeste mensen zich afvragen... Vertellen die media mij dan wel de waarheid? Wel zeggen, heeft... Nee, tuurlijk, <laughs> ik natuurlijk, ik jullie mogen allemaal wat zeggen. Ik heb gewoon het, het vorige, onderwerp eventjes uitgebracht. Mag ik daarop reageren? Tuurlijk. Want hier wordt nu net een soort mooie weershow gehouden. In, in Nederland zou nooit iemand minister-president kunnen worden als hij 69 of uh, 96 aanklachten aan zijn broek heeft hangen, waarvan er gewoon twee aangenomen zijn. Ja. Uh, Mirko zegt net dat er in zijn vorige periode niet zoveel is gebeurd. Er zijn allerlei rechters aangenomen die allerlei mensenrechten en verworvenheden uh, nu ineens uh, abortus zijn. Mensen moeten weer op, mi op middeleeuwse toestanden naar de dokter. Dokters durven niet meer abortus te plegen omdat ze bang zijn dat ze... ...voor rechten worden gesleept omdat het in bepaalde staten niet mag. Vrouwen zijn doodsbang. En los, ja, dit is allemaal een zucht van iemand uh, die toch geen geldproblemen heeft. Nou, nou, nou. No, want no. ook dat economische standpunt is heel, heel raar. Want als je naar de juiste statistieken kijkt... ...is het in de Biden-periode beter met de economie gegaan dan in Trump daarvoor. En dat is los van de coronaperiode. Ja, ik denk... Ja, ik en denk... het is ook in andere gevallen... ...en ik ben niet voor een Republikein of niet voor Democraten... Ik ben, nee, ik ben helemaal niet voor het kiesstelsel in Amerika, want Je kiest uiteindelijk, van rechts naar rechts. uiteindelijk zijn de democraten ook gewoon een soort VVD, dus daar hoort, identificeer ik me ook niet voor. Maar dat het allemaal wel zou meevallen, dat, dat, dat betwijfel ik zeer, uh, want zeker in de situatie waar we nu wereldwijd zitten en dan de plannen die Trump heeft, weet ik niet of dat uh, de veiligheid van ons allemaal uh, ten goede komt. Ja, ik zit er wat, uh, persoonlijk wat genuanceerder tussen. Ik ben eigenlijk... Ja, maar kijk, dit is allemaal weer genuanceerd en niet genuanceerd. De hele Amerikaanse nee. samenleving is gewoon verziekt. En oh, mensen, oh, oh, oh. mensen, ja, is... nee, mensen bespieuwen elkaar met onwaarheden. Ook vanuit democratische kant. Ook bijvoorbeeld uh, de, gewoon uh, kwalificaties aan een persoon als Trump... die gewoon helemaal niet ja. thuis horen in deze eeuw. Maar... Um, uh, nee, maar ik ben het... regeren niet meer. Ja, dat dan, is een dan, probleem. Ik ben het met jou eens. hè? Ik, uh, ja. alleen wat ik en vind... als je dan ziet hoeveel onwaarheden ja. voor waarheid okay, worden ik. aangenomen... Ik, ja, ik, dan is dat echt problematisch. Nee, ik, ben het, ik, ik ben het met jou eens in die zin. Ik vind het ook niet goed dat Trump is verkozen. Laten we wel wezen. Maar ik denk ook niet dat het een vreselijke man is. Ja, dat is het ja. natuurlijk wel. Maar ik denk niet dat het een nee, ramp is voor nou de ja, wereld. We komen er wel weer achter. Maar we ik, zijn altijd te laat als mensen. Ik, ik wil daar graag nog wel wat over zeggen. Kijk... Nee. Um, ik, ik vind het een beetje gek dat we slecht van mooi weer Ik heb gewoon probeer, vooral proberen te duiden in mijn ogen in de poppolitieke zin waarom ik denk dat de ene kandidaat dingen tegen had, de andere kandidaat er mee had. Stap over abortus. Ja, ik vind zoals wij dat in Nederland geregeld hebben, dat vind ik best wel goed. Dus ik vind het niet goed dat het helemaal verboden wordt zoals in Amerika. Dus dat is iets waar ik persoonlijk wel wat van vind. Nou, alleen wat ik daar wel Trump weer aan vind... Nee, wacht even. Wat ik daar wel weer dat aan vind... En dan hebben we het over feiten en informatie. Het enige wat Trump zegt is... Ik vind dat dat per staat een eigen keuze moet zijn. Dat is alles. Hij verbiedt het niet landelijk. Hij zegt alleen... De staten mogen dat zelf beslissen. En dat is ook logisch. Want Amerika is gewoon gigantisch als je het vergelijkt met... Met bijvoorbeeld in Nederland. Zeg maar. Dus die staten hebben ook nou, behoefte aan een stukje dat, autonomie op een aantal punten. En ik zeg niet per se dat goed is. Hij heeft dat gezegd. Als je dan weet dat het dan in meerderheid. Tuurlijk. Dan dan in meerderheid Tuurlijk speelt dat mee. Maar dan moet omdat je het zo op, zeggen. Dan, dan moet je niet zeggen op, hij verbiedt is, hij doet dat. En dat zijn dus ook als je het hebt over. Weet je, wat ik dus eigenlijk populistische retoriek wil noemen. Nou, want rondom die je het landelijk had geregeld, was het nergens verboden. Nee, hey, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom, dat snap ik. Als je het zo zegt, is het goed. Ja, maar als je het zo zegt, is het toch wel. Maar als je het zo zet, is het goed. Waar ik moeite mee heb, is dat mensen zeggen: Ja, hij verbiedt abortus. Nee, hij verbiedt abortus niet. Hij staat het en toe. Hij, hij dat de staten dat zelfs zelf wel, wel of niet uh, verbieden. Dat is voort, een heel verschil. Vooraan weer te huilen als er een schoolshooting is. Maar in de wapenindustrie doet hij ook niet. Ja, maar dat vind ik ook weer zo'n argument. Ik snap dat, dat als uh, Nederlander dat muziek? dat. dat, dat <laughs> ja, we moeten misschien zo naar de muziek ja. toe. Maar ik snap dat je daar als Nederlander een bepaalde visie op hebt. Ik snap ook, ik volg dat een beetje. Dat daar uh, vanuit de rei, de Amerika een ander visie op En dan wil ik en nog en dan, iets heel anders zeggen. Jij dus zegt: Ja, de economisch. hele samenleving is verrot. Ik heb zelf een serie gevolgd van jongen uit de Geloof ik. Die is uh, zonder geld door Amerika heen gelist. Ik ben helaas even zijn naam kwijt. Ik had hem graag een, een shout-out willen geven. En wat hij dus ging doen, elke keer als hij dus werd opgepikt door iemand ging hij een pla plaatje voeren over de politiek, ging hij turven van: nou, wat stemmen die mensen nou? En zijn conclusie was juist heel anders. Nou, één, alle mensen die ik praat vinden eigenlijk iets anders. Die zijn helemaal niet zo ultra gepolariseerd. Die gaan ook gewoon met elkaar om. Die praten ook gewoon met elkaar. Ze dus denken alleen 9 van de 10 keer dat de ene kandidaat net wat beter is dan de ander. Dus die polarisatie die wij hier in Nederland voelen in Amerika. die is ook voor een groot deel veel overdrevener dan dat hij in Amerika echt op straat leeft. Dat was zijn conclusie. En als ja, iemand okay. die daar op straat is, geloof ik dat ook wel. Dus ik denk dat dat ook allemaal wel meevalt. Ja, jammer nog wel. Ja, los van natuurlijk uh, die onderwerpen die we net over hadden. Wordt ook gezegd dat het economisch beter gaat. Dat is niet waar. Uh, daarna, of dat uh, bijvoorbeeld rijken niet rijker worden. Nou ja, ik bedoel, als je al ziet wat voor ministers hij aankondigt, uh, dan weet ik niet of okay. je echt. gaat nou, rijken niet rijken omdat ze sterk gaan? Dat is heel dat erg omdat rijken niet rijker hoeven te worden. Maar, maar wacht even, wat ik dus altijd ingewikkeld vind, en nee, dit vind ik dus ook een soort populistische quote. Nee, maar de top oh, 1. Procent. Ja, maar, nee, maar oh, okay. hoe ik het ziet, hey, Waarom, waarom mogen top, rijke mensen Thomas, niet rijker worden? Niet op draaling, Als arme mensen op vooruit gaan, gaan, toch? Ja, daar zou het moeten dat gaan. Dat gebeurt oh. niet. Ja, maar dat vind ik iets anders. Het zou helemaal niet moeten gaan dan over rijke mensen. Als, als arme mensen erop vooruit gaan, maar letterlijk, maar ook. ook uh, verhoudingsgewijs, dan is er toch niks aan de hand. Ik vind dat altijd nee, zo'n makkelijke quote. Nee, maar die keuze quote. wordt ook niet gemaakt. Ja, oké, okay, maar dat is weer anders. Oké, okay, ja. Nee, dus ook probleven. Ja, het even... even buiten de radio ja, ik, show omdoen. Ik ben het even met... Uh, met... Even wat muziek, ik ben, het, -muziek nee, ik, ik, en, ik ben het eens met uh, uh, Mickey. Ik vind het een fascinerende discussie. Ik denk dat er heel veel meningen over zijn. Ik heb, ik heb nergens een mening over. Het wordt hier nagezellig. Ik kan het ja. niet beloven. Ja mensen, daar zijn we weer. Jullie hoorden Green Day met American Idiot, heel bewust gekozen. En daarna hoorden je Alright, om de mood weer een beetje terug te krijgen. A rond de tafel. Hoe gaat het met jullie? Hebben we er nog zin in? Ja, goed hoor. Wij, uh, wij weten wel van discussies. Zeker. Ja, 40 miljard procent, jongen. Wat jij 40, al, 40, jongen. 40 miljard procent. <laughs> nou, we... als de economie zo hard stijgt, dan neem ik allemaal woorden terug. En is het eigenlijk het woord <tomst> schijndel in mijn hoofd. Maar maar een kantje. Ja ja. ja, ja, ja, ja. boven. Wat was het nou met die stenen, met die bom, toch? Of ja, maar Maaskantje, een bom op ja. Maaskantje toch? Of, ja, een ben non de Schijndom! Die minister. Uh, heeft u ooit gehoord van schijndom? <laughs> oh, oh, oh, prachtig. Uh, prachtig nou, ik prachtig. zat laatst nog in Twitter gevangenis omdat ik een grapje had gemaakt over een, een bom op Almere wegens het uiterlijk. Maar dat, dat begreep het algoritme niet helemaal. Dus, dus die dacht, ze dacht dat je. Die had... dacht uh, aanzetten tot geweld, ja. En uh, toen stond de FBI voor je deur. Oké. Okay. Herinneringen, jongens. Ja, echt hoor. Dit keek je dan vroeger, stiekem zo zo s nacht. Ja. nachts. ik dan gingen logeren. Ik stiekem oh, zo met mijn beste vriend. Mijn ouders die verboden Ja, wij ja. moeder ook hoor. Oh, dat mag je niet kijken. Nee, ik, dat dat, ik dus vond dat wel mee. Ik, heb het, ik vond het gewoon niet interessant. Want ik zeg maar de goede reden. Ik dacht, op, toen ik 16 was, oh, ga ik echt even kijken. En toen was het goed. Ja. Helemaal <lacht> prima. We gaan het even hebben over het regionale nieuws. Want er is in de regio ook nog wat gebeurd. En dat is namelijk in Haarlem. Um, wil de, het, een deel van het V&D-pand kopen voor een ondergrondse fietsenstalling. En als echte Haarlems werkpersoon moet ik daar natuurlijk wel wat van vinden. Um, want uh, ja, dat is dus een plan. Het gaat wel miljoenen kosten. Jan, wat vinden wij ervan? Nou ja, over het algemeen vind ik niet zoveel van dingen. Maar een no. uh, leugenaar, een leugenaar. That's a lie! Maar, um, uh, zeker die niet in de regio... Uh. Oh, dit is toch de regio? Maar, ja, ja okay. ik vind het zeker niet zoveel over dingen die in de regio plaatsvinden. Maar ja, wie kan hier nou tegen zijn? ja, dat, dat dus staat Het is absoluut. een pand ja. dat leeg staat. Dus ja, er kunnen dan fietsen straks staan. Volgens mij is het idee om op, om op termijn daar woningen te gaan bouwen. Dus het lijkt me heel logisch dat je daaronder dan ook je fiets kan parkeren. Ja. En het is een centraal punt in de stad, dus dat is hartstikke goed. Want dan centreert zich niet alles bij het station. Dus ja. Eens? Ja. ja, ik ben het er ook mee eens. Mickey, en jij Ja, ik bedoel, je, je had natuurlijk ook... Parkeerplaatsen? Uh, je had natuurlijk ook ja. daar kunnen maken. Maar ik denk, ja, dat schijnt ook veel duurder te zijn. Hè? Dus ja. ook al moet je de grond in voor een fietsenstalling of niet. Um, ja, is, voor auto's is dat gewoon duurder. Omdat je natuurlijk meer oppervlak nodig hebt om het winstgevend te maken. Ja. Maar, ja die maar Volgens mij bestaat die ruimte ook. Volgens mij zit er toch wel iets ondergrond. Ja, er zit een soort kelder al. Je vroeg altijd de Oh ja. school dingen. Hoe heet dat nou? De schoolkampen. En de games, hè? En de LP'tjes. Ja, dat had je bij de V&D, ja. Deze verkopen geen kip. Ik heb dadelijk weer, toen ik echt 12 was, GTA 4 gekocht, legendarische dingen. Toen ik 12 was? In de kelder wel, jongeman. Dat waren wel die speciale momenten. Dat je dan brugpiepertje was, en dat je dan met je moeder de Back to school dingen ging ja, halen er daarvoor. Er schijnen in die, agenda, in die agenda in die kelder nog steeds schoolagendas uit 2012 te liggen. Dat is wel leuk. Gewieus, oh, altijd wel echt legendarisch. Dat legendarisch. Natuurlijk nee, een... is dat niet waar. Oh. Waarom, ik ja, waar... maar wat wil jij nou dat dan? Het was zo positief. Jij ja, zit gewoon misinformatie. Ja. Maar... Ja, nee. Kijk, soms, soms moet je in, in een fantasie blijven geloven en dat houdt het leuk. Dat oh, okay. vind ik ook. Nou, okay, we zijn ja. het met z'n allen eens, dat is ook een soort fantasie. Lekker muziekje de Sinterklaas, weer. Sinterklaas natuurlijk. Ja. I met you at a party We were only 16 Couldn't stop talking to me now Now I'm just listening Seeing you makes my face hurt Wish you wouldn't Ja, je hoorde de Indian met de dancing in my feeling of on my feeling, dat weet ik even niet. Maar goed, het is in ieder geval weer tijd voor. Uh, on my feeling. On my even. feeling. Het is in ieder geval weer tijd voor Back Online. En ik heb eerst een update voor de Formule 1-fans. En dat is namelijk sprintkwalificatie Qatar. Verstappen, start, zesde. Oei, dat wordt een interessante race. Ja, en uh, ik ga even kijken of er nog meer is. Ik moet even kijken. Ja, dat ik staat ben, er dan weer niet. ben benieuwd of hij weer zult kampioen. Ja. ja, nee, nee. <laughs> <laughs> mm, Oké. Okay. Hij kwam met 3-tiende tekort op Norris. Nou ja, die is natuurlijk hmm. toch al uh, kampioen geworden. Voor McLaren en Ferrari blijft het wel spannend. McLaren gaat op het moment nog aan kop. Maar Ferrari was uiteindelijk niet snel is, genoeg uh, in deze kwalificatie. Uh, dus dat wordt spannend. Hoe noem je dat altijd? Uh, de merken, zeg maar. Staat McLaren nog steeds bovenaan? Ja, voor de constructor staat McLaren nog steeds hebben bovenaan. Hebben ze die al gewonnen? Of is dat nee, nee, die, die kunnen ze denk ik pas winnen in Abu Dhabi. Want Ferrari is heel dichtbij. Waarom is Ferrari eigenlijk ineens weer zo goed? komt die op. Ja, Ferrari is gewoon hè, dat merk dat hele merk is ontstaan uit de, de motorsport. Ja. Dus, dus die weten wel, die hebben ja, er wel een neusje voor en die weten die weten wel even niks voor. Nee, er was wat te doen met regulaties ja, natuurlijk ja, hè? Hè? klopt. Dan dan dan hebben ze gewoon regels, want je kunt je kunt zeggen: "Oh ja, die auto is zoveel beter dan die", maar ze moeten zich altijd binnen de lijntjes houden en dan ja, Wordt het gewoon moeilijk, want je wil wel. ieder heeft zijn eigen. Mercedes heeft ook zijn eigen. Mercedes heeft voornamelijk een, een hele goede motor. Vandaar dat Aston Martin en McLaren en Williams allemaal een Mercedes-motor hebben. Um, maar Ferrari heeft dat niet. Dus ieder heeft toch dan he, zijn eigen dingen. Daarom zie je dus dat sommige teams boven de andere uitstijgen. Um, maar je moet je altijd aan bepaalde regels hebben. Je kan niet ja. zomaar ineens gaan zeggen... Ja, onze V6 twin-turbo hybride die maakt uh, 2000 pk. Ja. Weet je, de engineers kunnen dat. We kunnen eh, de, de sky is the limit. Maar daarom zegt de VIA... je moet deze dingen hebben. Ja, wel Anders wel. dan is het niet eerlijk. Ja, ja, precies. Ja, dus de startgrid voor de sprintkwalificatie is morgen... Noorsel, Paul, Danne Russel, Piastri, Sainz, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Gasly... Hulkenburg om negen, Larsen op tien... Alonso op 11, uh, op Albon op nummer 12, 13 Bottas, 14 Strol, 15 Magnussen, 16 de Perez, 17 de Tsunoda, 18 de Ocon, 19 de Guanyuso en dan op de 20e plek Cola Pinto die nu wel weer een auto heeft en waarschijnlijk niet gecrashed is. Ik ga ze stuk om die Cola gofie. Pinto? Ja, dat is yeah. iemand die hebben ze in Williams gezet omdat Sergeant te veel crasht en Cola Pinto was ongeveer net te zoveel crasht in drie races. Nee, ja, okay. ah, Hij is veel gegrasht, hoor. Hij is, hij is hoe, hoe, hoe kan het goed. nou eigenlijk dat bij Williams altijd een beetje, zeg maar, de, de noob zitten? Ja, want niemand daar echt wil rijden, maar vanaf volgend jaar zit Sainz daar. Dus niemand daar een... echt wil rijden? Nee, tuurlijk niet. Waarom zou je dat willen? Het is echt een backmarker. Ja, dat was het vroeger trouwens niet. Nee, weet het? ik, maar nu wel. En, maar, maar Sainz gaat er volgend jaar naartoe. Denk je dat hij ooit nog kampioen wordt, Williams? Uh, kampioen? Ja, Kampioen? met science en dan die nieuwe team teamprinciple. Ik denk dat, dat Oeh, ze best wel papier hebben hoor, als zo oh. voor vijf, zes jaar. Ja, ja nee, dat maar is interessant. Waarom, uh, waarom, zeg maar, Williams... Er zijn dus niet twintig goede coureurs. Er zijn wel 20 goede kuders. Altijd. Gast, die, die kerels komen uit de Formule 3. De Formule 2. Dat, nou ja. is, dat is hoog. Man. Nee, nee, ze zijn allemaal wel goed. Maar ik bedoel, het verschil is wel heel groot. als bijvoorbeeld een paar mm. altijd crashen of zo. Ja, maar dat ligt er misschien ook aan de wenning. Sommige van die gasten die rijden al, weet ik veel... vijf seizoenen in een Formule 1-auto... ...en anderen die komen er nu ineens halverwege in. Ja, tuurlijk hebben ze veel tests gedaan in simulatoren... ...maar in het, in, in het echt is het toch altijd net even anders. Ja, en die jonge gastjes vooral bij die lagere teams... ...willen zichzelf gewoon heel erg bewijzen. Dus die gaan vaak over de grens heen... ...want en ze kennen de grens ook nog helemaal niet goed. Ja. Je ziet ook Verstappen crashen... ...en beginnen ja, ook delen kwart is, Ja, precies. Toen in 2016 of 2018... ...nou ja, 2016, toen had hij ook best wel wat crashes hoor... ...want hij wilde zichzelf echt bewijzen en hij ja. was best wel zelf ingetogen, want hij wist ook dat hij het kon en hij wist ook dat hij heel goed was. En toen werd hij eerst bij uh, het zusterbedrijf van Red Bull Racing. Ja, dat was, al, dat was toen, uh, toen het was Torre Rasto. Ja. Ja, ja, ja, precies. En uh, ja, ja, het is wel gewoon leuk hoe die gasten dat doen. Je maar, ziet bij sommigen ook echt die groei. Maar komen ik vind en wel, ook bijvoorbeeld Gasly. Ja. Waar de hel komt Alpine ineens vandaan? Ja, wat, heel, de, wat hebben die gasten ontdekt? Ja, maar wat ik ook vind. En ik vind dat het is wel natuurlijk heel erg prestatie de hele wereld tegenwoordig zo. Dat is allemaal heel prestaties het heeft, Formule 1 natuurlijk vooral. Ik vind wel dat ze vaak rookies weinig kansen meer geven hoor. Mm -hmm. Zeg maar als je er vijf, zes keer naast ligt, dan wordt het al gelijk. Ja, die moet vervangen worden, die moet vervangen ja, worden. Die wordt er gelijk het, En ik vind het raar, want Perez... die rijdt nu al seizoen uh, achteraan uh, in een van de snelste ja. auto's. En die. Uh, die ik ze het, er niet ik uit. zou het inderdaad ook heel raar vinden als Perez na dit seizoen nog een stoeltje en Ze hebben gezegd van wel. Er, ja, maar dan zit er sowieso iets raars achter. Heel veel geld. Dus ja, ja, dat sowieso. Maar ja, dat kan toch niet? Want het is ook inderdaad met die rookies. Er was, vroeger was het, zodra jij wereldkampioen wordt van de Formule 2... zit je automatisch ja. in het volgende jaar in de Formule 1. En dat is volgens mij al een paar jaar niet gebeurd. Nee, nee dan ja. word je eerst reserverijder nummer 2. Dan word je reserverijder nummer één. En dan pas ga je... Ja, ja, weet je, die Oliver Berman, dat was ook een reserverijder, En die is nu ingeplaatst, maar dat is puur omdat uh, Magnus, Of Hulkenberg, wie was er Hulkenberg gaat naar Sauber, Audi. Ja, maar wie was er ziek? Um, ja, volgens mij was Magnussen een keer ja, ziek. Ja, Magnussen was ziek. Nou ja, prima, hup, rijder, daar heb je die gasten voor. En dan presteert hij nog best wel goed ook. En ook in de vrije training, vrije training 1, heb je best wel veel tweede rijders die die auto testen. En dat ja. vind ik leuk om te zien. Maar het is inderdaad verder. Verder komen ze er gewoon niet in. Je komt gewoon nee. bijna niet meer in de Formule 1. Nee, je moet gewoon heel veel geld hebben, inderdaad. Er komt natuurlijk wel een nieuw team bij, waarschijnlijk. Vanaf, uh, 2016, Van het 2026, 2026 jaar. 20, ja. General Motors. General Motors en Audi. Of komt Audi volgende keer? Nee, Audi ernaar? komt in plaats van Zauper, maar volgens mij in 26 ook. En dan General Motors ja. wordt echt een nieuw team. Dus dan krijgen we 22. Nou, ja. dat wordt lachen, want uh, General Motors uh, is de grootste in Amerika. En uh, tegenspelen tegenspeler van Ford. En Ford heeft al eerder in Formule 1 gestaan met zeer goede V10-motoren. Oef. Ja. Maar General Motors heeft nooit echt iets gedaan. Dat zijn echte lomp Amerikaanse boeren. En zodra <laughs> zij een automerk in Amerika overkopen, is het klaar. Dan is het gewoon... Een paar suffermodellen die niemand koopt. En dan trekken ze de, de stekker eruit. Rip Chrysler, Rip Saturn. Ja, daar gaan we. Dus uh, General Motors in de Formule 1. Heel interessant. Ik ben heel benieuwd Oké, okay, we gaan even naar een stukje muziek. En dan is het zometeen tijd voor de meerkoek. Maar eerst de nummer dus uit de serie Arcade, Waar we nog meer nummers van gaan draaien. En misschien we wel even over gaan praten zometeen. Maar het is een Frans nummer. Dus jammer, luister. <tied>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 Soit près de tes amis les plus chers Mais aussi Encore plus près de tes adversaires Mais ma meilleure ennemie Ja, je hoorde de nummer van Stedomai en Pom met een titel die jammer vast kan uitspreken en ik niet. Uh, mijn Jur enemie en dat betekent je grootste vijand. Oké, okay, en, en nu is het tijd voor... voor uh... Dames en heren, het is weer de laatste vrijdag van de maand en dat betekent dat het tijd is voor de Meerkool show. Nee, nee, stop! Oh, stoppen! Oh. Nou, bedankt Los. Ja, nou mensen, uh, ik was lui dus ik heb uh, even geen intro gemaakt. Maar vandaag zitten we in Argentinië, het, uh, het uh, ja weet ik veel, een mooi Zuid-Amerikaans land... Wat, wat gaan land van de wat? Heel fout grapje. Oh, heel fout grapje. Goed dat yo. hij nog gemute stond dan. Uh, blij dat we dat niet hebben gehoord. Nee, uh, eigenlijk een lekkere... Uh, is, uh, ja, wel simpel gerecht, maar wel heel lekker. Uh, namelijk uh, Argentijnse steak chimichurri. Uh, uh, met uh, een flatbread. En dan ook nog uh, ja, grote groente als side. Wat je nodig hebt, is in eerste plaats natuurlijk het maken van een lekkere chimichurri. Hoe doe je dat? Je hebt 15 gram uh, verse platte peterserie nodig. 15 gram... Uh, uh, verse platte of, uh, platte, verse oregano <laughs> Heb je nodig uh, Wat gedroogde oregano, gedroogde ptc Die erbij kan altijd goed zijn Je kan een beetje kijken wat je zelf lekker vindt Qua verhouding Zes eetlepels uh, uh, uh, uh, extra virgin uh, Olijfolie zeg maar Moet je erin doen Eén uh, eetlepel rode wijnaslijn allemaal gewoon gelijk bij elkaar In een bak of een kom Of whatever doen zeg maar uh, Een kleine rode uiversnipper, Een beetje grof zou ik willen raden Eén teentje knoflook. Ik vind zelf twee teentjes eigenlijk wat lekkerder, Dus doe er lekker twee. Uh, en een rode peper. Laat de zaadlijst. inclusief de zaadjes er gewoon lekker in zitten. Heeft hij nog een beetje pit. Nou, dat mix je vervolgens met de staafmixer. Uh, uh, even heel kort. Zodat het zeg maar wel een beetje voelt als een soort geheel. Maar ook nog een beetje grof is. Dus dat je wel de individuele stukjes nog een beetje ziet liggen, zeg maar. Nou, dan heb je eigenlijk je uh, heerlijke chimichurri al gemaakt. Zo uh, makkelijk kan het zijn. Als je wil nog een beetje zout doen voor de smaak. Een beetje peper wow, wow, voor wow, smaak, smaak. Wow. Ja. Al die dingen is alleen voor de chimichurri. Alleen voor de chimichurri. Oh mijn god. Maar het olie, is alleen... olie extra vier is best wel duur. <laughs> rode wijn aan Het best wel duur. Mirko's back on. Hey, luister, fire, ouwe. Luister, luister. Wat we nu gaan doen, we gaat het heel veel geld kosten, maar het gaat ook lekker zijn en als je het voor meerdere personen maakt, is het lekker en goedkoper dan een restaurant. Dus uiteindelijk hè, ik bedoel oké, okay, het is niet goedkoop, maar we, we zijn hier ook voor het, voor het goede leven, hè, bij de Beer coke Show. Ja, dat is waar. Nou, vervolgens raad ik aan... Is, uh... Precies. Vervolgens raad ik aan om een lekker entrecote uh, erbij te kopen, zeg maar. Een stukje vleesje. Ik ja, zie ik al... Mick, ik, die zie over, over, ik zie die Mickey helemaal. Ik zie Mickey al helemaal... Uh, hey, uh, heel uh, Mirko, oh. oh. ja. laat je uh. je hand eens zien. Moet, moeten we volgend, ja? Ik zie er een gat in. Of moeten we volgend <laughs> jaar een, uh, een economische versie doen? budget Beer Show. <laughs> ja. Een Yes. Yes. Ja, Nou, doen we dat. Dan hebben we elke maand pas de pest Nee, is over. goed. Ja. Nee, nee van We van doen nog één keer een normale meer kookshow. En dan doen we volgende keer doen we een budget. vind ik wel geinig. Maar dat we we, een, gaan we, dat dan dan gaan we een, niet in deze uh, doen. Uh, dan moeten we uitpakken. In januari gaan we de doen. Januari, dat vind ik goed. Nou Bij deze zeg ik dat toe. Maar we ja. gaan verder. verder Dus anticootje. Wat je nodig hebt is ook hier wat knoflook. Zorg ervoor dat je hem eerst even een beetje inzout. Een beetje peper erop doet. Als het kan wat vetzin, Zoals dat heet gewoon te koop bij de Albert uh, en wat knoflookpoeder eroverheen. Laat dat even 10 minuutjes intrekken. Dan gaat het echt veel beter smaken. Vervolgens op een pan die al heel hoog staat. En het liefst zorgt dat je van een, een cast iron pan hebt of iets dergelijks. Oh, niet met nog. Teval. Ook nog. Ja, we moet ook nog bij. Ja, we, we pakken oh, uit, no, hè. Teval. We pakken uit. We pakken oh uit. We pakken uit. Nou, dat doe je dan. Er is dus nee, geen teval. Val er valt valt er niet heel veel mee. Ik heb er 30 euro voor. Teval is uh, aan make-up. Nee. Zonder eh, teval. Juist jongens, niet. Dat tee valt wel mee. Nee, maar juist ja. geen teval. Dus cast iron. Dus, want anders kan je het niet op hele hoge temperatuur doen. Nou, dan zorg je voor dat je hem erop gooit nadat je er een beetje olie in hebt gedaan. Zorg dat hij gewoon een goede een beetje korst krijgt, zeg maar. Op het moment dat die korst gevormd is, nadat je hem ook een beetje hebt geflipt. En dat duurt vaak 3-4 minuutjes. Zorg dat er een beetje actief bijstaat. Uh, doe er dan een gigantische klomp boter bij. Doe er wat rozenmarijn in. En zorg dat je die boter een beetje over die steek heen beweegt. Dat heet basting, zeg maar. Dan beest je hem eigenlijk in de boter. Ja, ik maak beweging, dus Mickey zit mij... Uh, ja, <laughs> dus ja, dan zie je ook altijd bij Gordon Ramsay. Dus je is ja, altijd kom. zo dat... Ja, dat maar dat ik moet tijd, ik moest uh, opschieten voor tijd. Ja, nou, een bar. flatbread. Uh, je kan zelf een brood maken. Dat vind ik dan wel altijd veel, veel gezeik. Ik vind het zelf wel lekker om... Bij de oberpijn dan Libanees brood. Die koop ik dan. En wat ik dan doe, dan uh, pak je een pan met kokend water... En dan laat ik dat water zeg maar een beetje stomen. En dan zorg, daar leg ik daarbovenop gewoon heel provisorisch... met twee pollepels die ik er overheen gooi als een soort rekje. Als je een rekje hebt, is het nog beter. Leg ik dat flatbread eroverheen. Nou, dat is het enige provisorisch aan ja, dit gerecht. Ja, en dan laat ik dat stoom zeg maar ervoor zorgen dat het lekker weer uh, zacht wordt... En, en mooi buigbaar. Want het komt er vaak echt bij uit als een stuk karton. En dat, ja, dat is gewoon niet zo heel lekker. Nou, Dat snij je in mooie stukjes... Dan snij je die steek nadat die klaar is in mooie stukjes. Doe je dan een heel klein beetje chimichurri bovenop. nou Dan is je steek chimichurri klaar. En dat is echt heel lekker. En dan voor de site. In Argentinië doen ze heel veel met gegrilde groenten. En wat ik zelf wel lekker vind, is niet helemaal Urgentijns... maar het is mijn take op wat ik erbij vind passen... is dan koop je halloumi. Dat is een soort van kaas eigenlijk. Die kan je een heel klein beetje grillen. Zorg ervoor als er water uit komt in een pan... dat je dat even wegdept met een doekje. Dan krijg je een soort gegrilde kaas... Uh, doe daar vervolgens uh, gegrilde paprika bij. Dat kan je doen door, door paprika als je een gaspitje hebt. Dat is wel heel belangrijk voor dit uh, recept. Of het gaspitje gewoon te leggen, gewoon los. Tot hij helemaal zwart geblakerd is. Doe je hem vervolgens in een afgesloten... Het uh, kan bijvoorbeeld een, een kookpot zijn of zo'n plastic bakje, zeg maar. Daarna uh, haal je met een keukenrolletje haal je al dat zwarte eraf. zorg pas dat het is heet. Dan krijg je een hele zachte, uh, ja geroosterde paprika. Die echt ook die, die smaak heeft van dat verbranden, zonder dat je letterlijk een verbrand paprika aan het eten bent. Je hebt dus de verbrande schilder afgehaald. Heel belangrijk onderscheid. Nou, volgens snij je die in mooie kleine blokjes of reepjes of noem maar op. En dan doe je tot slot nog een rauwe couchette erbij. Dat klinkt zo gek, maar een rauwe courgette vind ik wel heel lekker. Als ik, als ik gebakken courgette vind ik het, het is vreselijk smerig. maar rauw is courgette dus echt best wel heel erg lekker. Nou, daar doe je een beetje uh, yoghurt bij, een beetje citroen door de yoghurt. Dat mix je met elkaar, zeg maar. En dan heb je een soort heel lekker, ja, zoet, zuur, geroosterd smaak, groentemixje mixen. Ja, past er heel lekker bij. Als je nog wil dat het er leuk uitziet, gooi je ook nog wat peterselie daarboven op. En dan leg je het in een mooi cirkeltje neer. En dan tot slot, aside, uh, een klein beetje zoete aardappelfrietjes met wat parmezaanse kaas eroverheen. En wat truffelmayonaise aan de kant. En Voila, je hebt het ultieme Argentijnse uh, ja, uh, mannen diner Maar, hè? maar Die jij laat zelfs 5 uur klinken. Zeg maar, dus mensen, als jullie nog 100 euro een gat hebben branden in jullie portemonnee... Nou, ik heb dit dus gisteren gemaakt. Dit was uh, 40 euro. Dus het is wel... Uh, oh, ja. oh. Ja, dat is oh. <laughs> interessant. Nee, ik zeg niet dat het goedkoop is. Ik zeg niet dat het goedkoop is. Ik heb uitgepakt. En hoeveel mensen kunnen ervan van eten? Uh, hier, hier, nee, nee. Hier kunnen, hier kunnen <laughs> twee tot drie mensen van eten. Ja, okay. twee tot drie mensen. Dus als je met drie mensen eet... Euro. Nee, oh. maar als je met drie mensen maar eet... Ik denk dat voor het... de kwaliteit die je creëert, is het dus wel goedkoper dan het okay. Zo maar moet je het een beetje bekijken. Ik denk dat de... Het vlees het duurste is. Uh, dat, nou, weet je, gek genoeg, de Parmezaanse kaas is gewoon belachelijk duur. Want je ja. hebt eigenlijk maar een klein beetje ja, ja, Parmezaanse ja, ja. kaas nodig. Ja, uh, weet je, maar uiteindelijk, ja, je kan heel veel hergebruiken, dus... Ja, oké, okay, ja. hoeveel ja. kost die Antreco? Die kost kost mij een tientje voor twee. Oh, dat valt best mee. valt mee. Oké, okay, ja. okay. wow, dat vind ik 30 euro voor de rest best wel duur. Het is, uh, ja. it, it is, it is duur. En studenten die kunnen het ja. uh, niet betalen, Nou ja, maar ja, ja en dus de flatbread en zo, maar je kan... Je kan gewoon door slim kijken. Weet je, ik, ik ben ook iemand die koopt hem bij de Albertijn. En, en, ja, ik heb gewoon geen tijd, dus ik koop gewoon ook het makkelijkste. Zeg maar. maar als je een beetje slim kijkt, dan kan All je wel goedkoper uitkomen. Je kan denk ik echt wel naar 30. Oké, okay. nou het is ja. dus toch wel met een budget te koken. Alleen niet als je student bent, dan ja. is dus, uh, en wel met meerdere mensen. Dan zou ik zeggen, luister een maar eentje in januari. januari. We gaan hier even luisteren naar de Serious Plant Knaller. Oh, wat een leuk is dit. <laughs> Ja, Bruce Springsteen, waiting on the sunny day. Lekker oh. midden in de winter. Uit het jaar 2002. Oh. Heel wat een leuk jaar. Hey, ja. Top jaar, tot uh, volgende uur.